9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. De Belgische minister van Defensie ligt onder vuur vanwege de aankoop van F16's. En er zijn problemen met de rekeningen van ING. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Staes. Door een storing zijn bij ING van 8 miljoenen transacties twee keer afgeboekt. In totaal gaat het om drie miljoen transacties. ING zegt dat de dubbele afboekingen zo snel mogelijk worden teruggedraaid, maar tot die tijd zijn klanten hun geld wel kwijt. De bank kan niet zeggen hoe lang het gaat duren voor de problemen zijn opgelost en de klanten hun geld weer terug hebben.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 Het misbruik van de gelden duurde tien jaar. Dat komt volgens Eenhoorn doordat het ingewikkelde regelingen waren... en door de gesloten cultuur bij de brandweer. Een klokkenluider kaartte de zaak meermaals aan bij de leiding... maar er veranderde niets. En De vier miljoen kan volgens Eenhoorn niet worden teruggevorderd.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 De militairen kwamen twee jaar geleden om... tijdens een oefening met een granaat die ontplofte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid had harde kritiek op defensie. De advocaat van de nabestaanden wil dat het openbaar ministerie onderzoekt... wie precies in strijd met de voorschriften hebben gehandeld. En als blijkt dat toenmalig minister Kamp verwijtbaar heeft gehandeld... dan klagen de nabestaanden ook hem aan, zegt de advocaat. Sinds half acht kan er in heel het land worden gestemd... voor de gemeenteraadsverkiezingen. En op een aantal treinstations kon dat al eerder. Zo stemde minister Onnongren van Binnenlandse Zaken... vanochtend om half zeven al op Amsterdam Centraal. Een aantal stembureaus gingen wat later open dan gepland... zoals in Hilversum de sleutel van een stemlokaal Zoek. En bij een stembureau in Den Haag... waren de slotjes van de stembussen niet aanwezig... en kon het stemgeheim niet kunnen worden gegarandeerd. Inmiddels is dat probleem opgelost.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 de koorts is vrij hoog, zo rond de 10 tot 15 procent. Het weer bewolking en zon en kans op wat licht regen of motregen. Het wordt 7 graden. Morgen meer regen, vooral in de ochtend. Ook dan is het een graad of 7. En vrijdag en zaterdag blijft het droog. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwa. Ja, de ochtendspits lost nu vrij snel op. Rond Utrecht gaat het nog het moeizaamst. Daar gebeurden vanmorgen de meeste ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat nog een flinke file... tussen Voorthuizen en Hoevelaken, 8 kilometer met ruim een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en er is één rijstrook... Dicht. Verkeer richting het westen kan beter omrijden via Barneveld en Ede over de A30. Op de A7 Heerenveen richting Groningen zien we nog de nasleep van een ongeluk bij Hoogkerk, 4 kilometer, maar dat lost op. En de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Ambacht en Sliedrecht Oost, 7 kilometer met drie kwartier vertraging na een botsing. Maar de weg is daar weer vrij. Opa Teun moest onverwachts naar het ziekenhuis.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 De werkdruk bij huisartsen is te groot. Vooral bij dokters in achterstandswijken. Hun patiënten zijn vaak laaggeletterd. Sommige mensen halen niet eens hun voorgeschreven medicijnen op... omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Zemla onderzoekt de praktijk van de achterstandsdokter. Vanavond BNN-Vara, kwart over negen, NPO 2. Ontdek de bedden van Viking. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Ervaar het comfort, de luxe...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 Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Al gaat de fietser nog zo snel? De e-bike achterhaalt hem wel. E-bike voordeelweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service en tijdelijk extra voordeel. Fietsvoordeelshop.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Kom 24 en 25 maart naar het e-bike event in Amersfoort. Fietsvoordeelshop.nl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 Zes minuten over negen. Ja, u hoorde het net al even. Er is iets aan de hand met de rekeningen van ING. Uh, met de bankapp met name. Uh, we gaan eens even horen hoe dat zit. Nick Wouters is hier van de NOS Economie Redactie. Leg uit, wat is er aan de hand, Nick? Er is een uh, dubbele uh, reeks van betalingen doorgevoerd. En dat had niet moeten gebeuren. Een batch heet dat dan in bankentalen. Een hele reeks met betalingen die in de systemen nog een keer zijn verwerkt. Had niet gemoeten. En wat zie je dan? Bijvoorbeeld dat je een betaling die je maandag gedaan hebt nog een keer afgeschreven is uh, op uh, vandaag. En uh, zo zijn er allerlei voorbeelden op Twitter. Bijvoorbeeld zie ik uh, ene Marjolein die zegt... gelukkig ligt het niet aan mij, snapte er al niets van. Hier ook vier dubbele betalingen afgeschreven. Succes met het herstellen ING. Of uh, Fabian die zegt... foutje of bewustie om wat salarisjes te dekken ING. <laughs> Duizenden mensen klagen over dubbele afschrijvingen. En dat klopt, want het zijn drie uh, miljoen betalingen... die uh, per ongeluk nog een keer zijn verwerkt. Dus dat moet uh, nu hersteld gaan worden. Ja... Maar hoe zit dat dan? Want uh, ja, twee keer die ze afgeschreven nou, Ik noem maar iemand die krap bij kas zit. Wat dan? Ja, of een grote betaling die uh, afgeschreven is. Ja, dat kan nu erg uh, toeleiden dat je niet uh, kunt gaan winkelen. Dat je uh, vanmorgen van plan was om boodschappen te gaan doen. En dat je dat nu dus niet kunt doen. Dat zijn misschien in het uh, wat vervelende kleine ongemakjes. Want als het goed is, wordt dit wel weer in de loop van de ochtend hersteld. Tenminste, de ING heeft niet gezegd wanneer ze dit gaan herstellen, wel dat ze er heel hard aan werken ervaringen uit het verleden leren ons dat dit meestal dan in de loop van de ochtend wel verholpen is. Uh, hopelijk is dat zo. Want ja, als je wil gaan shoppen, moet je toch wel eerst even gaan kijken wat er op je rekening staat en of je nog wel genoeg saldo hebt, nou, denk ik. En het is gewoon een, een, een foutje geweest. Foutje bedankt. Uh, nu oplossen en, en weer door. Ja, uh, ze gaan uh, ja, eerst herstellen en dan altijd kijken waar de fout precies gemaakt is. En meestal horen we daar dan uh, weinig meer van. Ze zijn nu druk bezig om het te herstellen, want je kunt je voorstellen dat ze het heel druk hebben en heel veel vragen krijgen. Bijvoorbeeld... Uh, op Twitter over deze storing en ook aan de telefoon. Goed, dat is de uitleg bij dat verhaal dus. Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Dan naar België, want daar gaat het ook over een hoop geld. De Belgische minister van Defensie, Stefan van der Put, die ligt zwaar onder vuur vanwege de aankoop van nieuwe straaljagers. De minister zei steeds dat de huidige F-16's... niet langer in de lucht kunnen blijven. Maar uit rapporten van de fabrikant blijkt... dat daar wel mogelijkheden voor zijn... Volgens Van de Put heeft de lege top informatie voor hem achtergehouden. Contact met onze correspondent. Sander van Hoorn. Sander, leg uit dit verhaal. Hoe zit dit? Nou ja, België moet net zoals Nederland een vervanging hebben voor de F-16. En daar zijn ook uh, dezelfde kandidaten zijn daarvoor in de race. Een enorm bedrag is daarmee gemoeid. Je noemt het al 15 miljard. En ja, dan blijkt opeens dat die uh, vliegtuigen die België heeft al een opknapbeurt gehad hebben... waardoor ze eigenlijk zonder veel extra moeite... en zonder veel extra kosten... volgens de fabrikant zelf... tot wel zes jaar langer kunnen blijven vliegen. En dus zegt nu uh, de politiek... eigenlijk over de hele linie van... ja, moeten we daar niet toch eens een keer over denken? Het probleem is natuurlijk... dat Van der Put meerdere malen in de Kamer zelf heeft uh, gezegd... dat dat geen mogelijkheid was. En hij blijkt nu binnen zijn leger... Uh, de informatie te hebben dat dat wel zo was. Dus ofwel heeft hij gelogen... tegen. De Kamer, maar ja, daar uh, gaat niemand eigenlijk van uit. Maar het alternatief is misschien nog wel veel erger, namelijk dat zijn eigen leger uh, de minister in het duister heeft gehouden. Want hij zegt zelf ook dat hij niet meer weet... wie hij nog kan vertrouwen binnen de fancy. Nou, dat, ja. is, dat is nogal een beschuldiging. Dat is nogal een beschuldiging. En uh, degene uh, binnen het leger die het dossier onder zich heeft... Uh, die zegt dat hij die e-mail inderdaad gekregen heeft... maar dat dat volgens hem niet echt nieuwe inzichten oproept. Maar ja, daarvan zei uh, met name de linkse oppositie gisteren in de Kamer... mag een volksvertegenwoordiging uh, daar zelf over beslissen? Mag een minister daar zelf over beslissen? Het kan in een democratie toch niet zo zijn dat het leger bepaalt wat goed is voor het land. Zeker niet als je het hebt over wellicht de grootste uitgaven... die het land deze eeuw gaat doen. Dus ja, dat zijn nogal de bewoordingen, de kritiek natuurlijk... die de minister als verantwoordelijke dan krijgt. Wat betekent het voor de positie van Van der Put? Ja, dat is een lastige. Want uh, hier treden ministers wat minder snel af dan in Nederland. Een motie van wantrouwen is er gisteren ook uh, niet geweest. Maar het wordt nu wel steeds moeilijker. Nu blijkt dat de informatie... Uh, dat die F-16's langer door kunnen blijven vliegen... dat die inderdaad gewoon klopt. Dat zijn uh, legertoppen dat voor hem heeft achtergehouden. Dus ja, zijn positie wordt wel steeds moeilijker. Maar dat gebeurt in een jaar dat er ook hier in België... gemeenteraadsverkiezingen zijn die eigenlijk naadloos overgaan in landelijke verkiezingen. Dus de regeringspartijen, ja, die zullen van de put niet zo snel laten vallen. Het is een discussie in elk geval die elke dag weer een nieuwe fase ingaat en die nog zeker niet voorbij is. En los van die politieke perikelen, wat gebeurt er met die beslissing over die aankoop van die nieuwe F-16's dan? Toch wel een brede steun, ook binnen regeringspartijen, om die discussie nog even uit te stellen. Want het gaat om een groot bedrag. En België heeft, dat geld ook voor andere dingen nodig. Nou ja, dat, dat is de hele simpele ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak maakt het wel weer wat moeilijker. Uh, Donald Trump, president van Amerika, die heeft uh, de Europeanen bij de les geroepen, gezegd, jullie moeten je ding doen. Jullie moeten ook geld uitgeven aan defensie. En dan kun je je voorstellen dat een investering van 15 miljard het gemiddelde van België natuurlijk omhoog haalt. Doe je dat niet, dan blijf je uh, sterk achter met je defensieuitgaven. En dat, dat is toch wel een probleem, zeker als je bedenkt dat de NAVO hier inclusief president Trump uh, vlak voor de zomer bijeen gaat komen. En dan sta je als België, dan sta je als premier die dan de hand van Trump moet schudden, toch lelijk in je hemd. Dus ik verwacht dat ze dat besluit uh, ja, tot na de zomer zullen uh, uitstellen. Maar dat die nieuwe vliegtuigen er komen, dat die F-16 uh, op korte termijn vervangen gaat worden, dat moet, moet ik nog zien. Correspondent Sander van Hoorn was dat in België. verschijnen hun album Aan, daar staat dit liedje op over de Dam... en u hoorde de groep Bluff. Het is kwart over negen. De kritiek van Jan Publiek. We zouden nog even terugkomen op een vraag van gisteren. Meerdere luisteraars vroegen ons toen namelijk waarom we niet hebben gemeld dat hier in Nederland ook Forum voor Democratie gebruik zou hebben gemaakt van de diensten van Cambridge Analytics. Dat is het databedrijf dat gegevens van 50 miljoen Amerikaanse Facebook-gebruikers heeft buitgemaakt. Ja, dat ging gisteren rond op Twitter. En, uh, ik kreeg bijvoorbeeld via Twitter ook die vraag: van: ja, waarom melden jullie dat niet? Uh, nou, dat is eigenlijk heel simpel. We, we zijn daar wel mee bezig geweest, op, op al alleen rond hier binnen de NOS. Maar uh, konden dat niet bevestigd krijgen. Er worden, er worden dus op Twitter wel allerlei dingen beweerd daarover. Maar we ja, willen dat toch graag zelf ook even checken. We zijn daar trouwens niet de enige in. Want er zijn ook andere platforms. Follow the Money heeft er al een verhaal over geschreven. Heeft het ook niet rondgekregen. NRC heeft er iets over geschreven. Um, nou ja, dus dat is eigenlijk, eigenlijk het verhaal. En vanuit Forum voor Democratie zelf wordt het wordt het ook uh, tegengesproken. Uh, ik vond het wel opmerkelijk, want die vraag die aan mij werd gesteld... op Twitter, daar, daar suggereerde iemand dat wij dat niet zouden melden. Omdat, stel dat Thierry Bordero dan straks premier wordt... dat hij dan, uh, laten we zeggen, de subsidie voor de omroep intrekt. Ja, dat gaat allemaal wel heel ver. Uh, het, het is er gewoon, ja, we, we zijn er wel achteraan gegaan... hebben dat in ieder geval niet hard gekregen. En dat is de reden waarom dat niet gemeld is. Ja, en vandaag staat trouwens ook nog in het Financiële Dagblad uh, hier iets over. De topman van uh, dat bedrijf, dat... Uh, dat zegt dat Forum voor Democratie geen klant is. Dus tot zover dat. Het is vandaag de 333ste geboortedag van Bach. En dus mogen we iedereen vandaag een happy Bachdag wensen. Luisteraar Mark die merkte nog op dat dat getal 333 extra bijzonder is. Drie keer de heilige drie-eenheid. Die speelt een grote rol in zijn werk, schrijft Mark. En of we niet nog even een stukje Bach kunnen draaien. Nou, dat kan. Oh ja. Ja, nou, dat dan hebben we gewoon even klaargezet. Hier een fragment van het 333ste Koraal van Bach. Ja, dat is, wel, dat is wel... 12 seconden Bach. Ja, hadden we eigenlijk iets met een 3 moeten doen natuurlijk. Goed, 33 seconden of zo. Maar dat was een beetje te lang... Um, op sociale media gaat het vandaag uiteraard ook over de gemeenteraadsverkiezingen... en het referendum. Peter twittert dat hij tegen de inlichtingenwet heeft gestemd... en dat hij een 95-jarige kiezer heeft meegenomen. Ik rol hem mee in zijn rolstoel. Hij is voor de tweede keer zijn woning uit dit jaar. En uh, Elke is met drie generaties vrouwen gaan stemmen, twittert ze... Dochter voor het eerst, zij volgt haar idealen. Moeder met rollator en zij volgt haar principes. Ikzelf volg mijn hart, schrijft Elke dus. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1 journaal kan op Twitter via... at NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn En dan nog de verkeersinformatie, Wijnald ja, De ochtendspits die suddert nog wat na, vooral in het midden van het land. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... zien we nog ruim een half uur vertraging in de file... tussen Barneveld en Hoevelaken. Op de A10 de Ring van Amsterdam. Daar gebeurde een, een klein ongeluk bij knooppunt Amstel richting Den Haag. Daar staat nu 4 kilometer file achter. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Rijnsweert. 6 kilometer file. De Rijnstrook is dicht. Het zijn van die appjes die we niet elke dag krijgen hier. Ik citeer er even eentje. Ik ben in de Mopti-regio nu. Elke dag gaan hier mensen dood. Jihadisten houden de scholen dicht. Wie zich verzet, wordt vermoord. Een bericht van journalist Gerbert van der Aar... en het gaat over Mali, waar hij de afgelopen weken was. In dat land komt hij al heel lang... maar de afgelopen jaren ziet hij het steeds verder aftakelen. En gisteravond landde Gerbert weer in Nederland en hij zit nu hier. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. In een hele andere wereld welkom uh, terug, uh, Gerbert. Eerst, uh, uh, ik hoorde dat jij je auto daar hebt proberen te verkopen. Ja, nou, ik heb een oude Toyota Landcruiser... waarmee ik al zes jaar door Afrika trek... en af en toe ga ik dan terug naar huis, naar Nederland... Um, maar uh, nou, ik was nu een beetje zat uh, met die auto, telkens maar weer rond te rijden en hem dan weer te parkeren. En ik had een Touareg-kennis uh, uh, in uh, Noord-Mali en die wilde hem graag kopen. Dus ik had afgesproken dat ik hem in Mopti zou afleveren. Want hij, hij woont in Gao, maar dat is net iets te gevaarlijk. En Mopti gaat dan nog net wel. Dus daar ben ik heen gereden met die auto. Um, alleen toen, op de dag dat uh, de auto overgedragen zou worden. vertelde die man die hem zou kopen. dat zijn neef er met het geld vandoor was. En die was ook verdwenen en die was onvindbaar. En uh, de, ja, hij had zijn geld in bewaring gegeven bij die neef. Want de banken functioneren niet zo goed in het noorden van Mali. Ja, dat geld is nog steeds niet uh, gevonden. Dus ik heb die auto toch maar weer geparkeerd. En uh, dan moet ik binnenkort weer terug om hem. Uh, op te halen. En opnieuw. hij, en hij is achter zijn geld aan uh, om te kijken. Ja, ja, het is wel een heel dramatisch verhaal. Uh, want hij had echt grote plannen met die auto om lokaal transport uh, mee te gaan organiseren. En die dan ook uh, inkomen zou kunnen genereren voor de familie. Ja, het gaat allemaal niet door. Hij had zelfs heel veel geiten en schapen verkocht om genoeg geld bij elkaar te krijgen. Aha. Nou, een, een mini-verhaal uit Mali. Uh, het, het grote verhaal uh, is, is, is behoorlijk heftig. Hè? Want jij bent daar vier weken nu geweest, ook al veel eerder. Hoe schetsen situaties daar in het land? Ja, nou kijk, Mali heeft natuurlijk uh, sinds 2012... Uh, was dat, is er in het noorden van Mali een soort kalifaat geweest, uh, van Al-Qaeda. En uh, daar aan verwante organisaties. Toen, toen hebben de Fransen ingegrepen en is er een VN-vredesmissie gekomen. Ook, uh, maar, Nederland, waar, maar Nederland ook aan deelneemt. Dit, ja. uh, dat is in 2013 gebeurd, vijf jaar geleden. T um, nou, to toen we, we, ja, was, was het onveilig en die VN-missie moest zorgen voor meer veiligheid. in het Noorden van Mali. Probleem is dat sinds die VN missie actief is, de onveiligheid alleen maar is toegenomen en vanuit het noorden van Mali steeds verder afzakt naar het zuiden. Uh, de Mopti-regio waar ik was, dat is eigenlijk een, een regio die het afgelopen jaar uh, waar de situatie heel snel is verslechterd. Um, waar soort Boko Haram-toestanden aan de gang zijn. Met, uh, net als in Nigeria, waar, waar jihadisten scholen sluiten. omdat ze tegen westers onderwijs uh, zijn. Waar het, het Malinese leger op grote, en politie. Uh, buiten de, de, de grote steden ja, helemaal geen, geen aanwezigheid hebben. Waar, waar, waar soldaten ook bang zijn om heen te gaan. En waar de VN ook niet, niet ingrijpt. Dus, uh... Maar die missie, waar wij dus aan meedoet... daar wordt over gesproken binnenkort. Of dat moet Verlengen? Ja. ja, moeten we daar dan nog op blijven? Wat doen we daar dan? Ja, dat vraag ik me dus ook af. En dat vragen heel veel Malinezen zich vooral heel erg af... Um, en wat ik, wat ik vooral heel erg veel aantrof... Uh, was op het moment dat ik het land binnenkwam... ik kwam dus met die auto vanuit Mauritanië. Uh, de, de, het hoofd van de douane de, die begon eigenlijk meteen zijn afkeer uh, te uiten... over de VN-vredesmissie. Ja, wat, wat, wat doen die gasten hier? Uh, het kost echt uh, een miljard euro per jaar, kost die, die missie. En hij, zegt van, hij zei van... ja. En, maar ze doen niks. Ze zitten in hun basis. En uh, ze beschermen zichzelf vooral. Daar zijn ze heel druk mee. Maar de, de, de Malinese worden helemaal niet beschermd door de VN. Dus uh, ja, wat mij betreft kunnen ze beter weggaan... was het verhaal van, die, van het hoofd van de douane al daar. En dat verhaal heb ik in de weken daarna van bijna iedereen gehoord. Ieder, zelfs de zoon van de president, die een hoge functie heeft... binnen het Malinese leger, die zei ook van... Ja, wat, wat doet die VN hier... Uh, uh, het heeft gewoon. Ze doen niet waarvoor ze hierheen zijn gekomen. Ja, maar goed, kijk, ik bedoel, dat zal ongetwijfeld. Uh, en, en ze kunnen de VN de schuld geven. Maar ja, tegelijkertijd is het, is het dus ook uh, chaos in, in dat land. Ja, ja, precies. Uh, maar. Uh, er is ook nog een Franse militaire missie... die, die opereert naast de VN-missie. Die opereren onafhankelijk. En, en ja, die, die heeft wel, uh, daar zijn de, de Malinese wel een beetje tevreden over. Die, die staat in een iets positiever daglicht. Want die jaagt ook echt op, op terroristen. Dus uh, ja, de Fransen hebben de afgelopen jaren... echt heel veel hoge terroristische leiders... Ja, geliquideerd, gewoon vermoord. Maar dit alles met elkaar, wat betekent dat dan gewoon... nou ja, voor die man die jouw auto wilde kopen? Voor de gewone Malinees. Ja, precies. Die zegt van... ik heb hem een half jaar geleden heb ik hem nog opgezocht in Gao. Toen ben ik op bezoek geweest bij de Nederlandse militairen. En ben ik ook de stad in geweest. Ja... Ja, dat, dat kan eigenlijk bijna niet meer. En die man zei ook van, ja het moet niet veel erger worden... of, we, of wij moeten hier echt allemaal gaan vluchten. Want uh, de, behalve jihadisten die, die, die scholen sluiten... En, en zich keren tegen het Marinese leger en de VN... Uh, ja, is er ook steeds meer banditisme. Dus gewoon ordinaire struikeroverij. Dus auto's worden gestolen, uh, mensen worden beroofd. Uh, ja, zelfs je eigen familie kun je niet meer vertrouwen. Uh, dus inderdaad, ja, ja, dat, mm. de, de, de dat er is weinig hoop dat er op korte termijn iets verandert. In, de, in een land waarvan ik zei waar je al vaker bent geweest, in, in, in de grond, een, een prachtig land, hè, begrijp ik. Ja, nou ja, Mali was ooit een. of tot, tot tien jaar geleden was het een democratisch voorbeeld. voor de, voor de rest van Afrika. En uh, ja, je hebt natuurlijk oude steden als Timbuktu. En uh, in de middeleeuwen waren daar universiteiten. Waar, en, en, en, en waren er relaties met Andalusië. Waar, waar de, de, de be bekendste Arabische geleerden woonden in, in die stad. Uh, ja, ja dat, dat is allemaal, allemaal verleden tijd. Uh, ja, daar is, daar is hoe, hoe, hoe kan dat worden opgelost dan? Wat, wat, wat, wat ja, die, die, die, die missie helpt dus niet? Nee. Nee, nee, ik zou het niet zo goed weten, helaas. Ik, ik, ik, ik ben ook meer journalist. Ik, ik, ik kijk daarnaar en neem waar wat er gebeurt. Maar zou het helpen en, om groepen en, bij elkaar te zetten? Om, ja, om ja precies. De, de, de, de, de, de, dat roepen steeds meer Malinese. We moeten gaan onderhandelen met Al-Qaeda. Het is, het is echt Al-Qaeda. Dat is ook interessant van Noord-Mali. Wij hebben het altijd over IS. En I, IS is natuurlijk inderdaad in Syrië heel groot. In Libië was IS ook wel heel groot. Maar waar Al-Qaeda nog heel machtig is, is het noorden van Mali. Dat is die, al die organisaties zijn... Uh, je had Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. en uh, Je hebt Ansar al-Din. En dan is er weer, zijn ze nu gefuseerd tussen Jamaat, Nusrat uh, al-Islam, al-Muslimin. Um, maar Al-Qaeda heeft daar echt zijn soort van ja, hartland. Um, ja, dus... Uh, ja, wat, wat we daar tegen moeten doen, ja, ja misschien inderdaad onderhandelen met Al Qaeda. Heel veel Malinezen beweren dat Al Qaeda, ja, IS zijn volgens hen echt idioten. maar Al Qaeda ja, met die leiders valt misschien wel te praten, uh, wordt er beweerd. Even terug in Nederland voor de Pasen. Ook wel lekker, hè? Uh, ja, zeker. Wel, wel een stuk kouder dan in... Uh... Ja, dat <laughs> Normaal is, is een van de heetste landen ter wereld. Dus dat is altijd wel even... Ja. Uh, volgens mij was het bijna elke dag 41 graden de afgelopen weken. Dus. Je, je moet nog wel een keer terug uh, voor die auto, uh, al, al op zijn minst. Uh, ja, precies. En ik, ik, dat, ik denk dan elke keer, want ik hoop dat het dan nog kan. Het wordt zo, zelfs de hoofdstad waar de auto nu geparkeerd staat die situatie. Steeds meer Nederlanders die daar al jaren werkten, die, die vertrekken ook. Ja. Over Mali ging het. U hoorde journalist Gerbert van der Aan. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. 1, 2, 3 voor de dag. Drie Zaken uit het Nieuws gaat u meer over horen. Het Maria Beeld zoete lieve vrouw gaat op reis. De bossenbeschermvrouw moet gerestaureerd worden. Dagelijks steken honderden mensen een kaasje aan... bij dit Maria Beeld in de Sint-Jan. Later, vandaag gaan zij, uh, gaat ze in een transportkist. En over een week is ze dan alweer terug. Dus net op tijd voor... Basen in Den Bosch dus. De Europese Unie lanceert een plan dat ervoor moet zorgen... dat techreuzen als Google en Facebook meer belasting gaan betalen in Europa. De bedrijven kunnen niet alleen belasting betalen in het land... waar hun Europese hoofdkantoor staat, maar worden ook aangeslagen... over de omzet die ze in elk EU-land afzonderlijk maken. Volgens Europarlementariër Paul Tang is dat een stap in de goede richting. Het is eigenlijk een noodoplossing uh, om zeg maar dat gat in de winstbelasting uh, te dichten. Dus wat er gebeurt, er wordt gekeken naar de omzet van deze bedrijven. Bijvoorbeeld advertentieinkomsten van uh, Google en Facebook. En daar wordt het 3% uh, overgegeven. Want uh, bedrijven als Google en Facebook ja, zijn zeer winstgevend. Dus uh, er is een geldstroom en die gaat belast worden. Ja, en Het is verkiezingsdag vandaag, gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. Onze verslaggevers zijn de hele dag op pad. Mark Hamer hebben we al de hele ochtend gehoord in Arnhem. Begon daar op het station. Daarna ging hij naar Arnhem-Zuid, naar een school. En waar horen we je straks, Mark? Ik ben op weg naar Utrecht, dus via de A15, nu even afgeslagen. staan midden in de Betuwe, links de boompjes, rechts de Betuwe lijn. Ja, op weg naar Utrecht, naar de wijk Overvecht. Daar was uh, vier jaar geleden de opkomst heel erg laag. En daar hebben ze nu een stembus, oftewel een bus die stemmers komt ophalen... bij mensen bij het winkelcentrum, om ze naar het stembureau te brengen. Nou, dan buig ik wat verder af naar, richting het zuiden, richting Breda. En vanmiddag neemt collega Josephine Tree het over. Ik pak even de papieren erbij, wat gaat ze allemaal doen? Nou, onder andere mee met een varend stembureau. En uh, ja, ze gaat, echt nog, uh, ze gaat ook met blinden op stap om die uh, te helpen richting het, het stembureau... De hele dag zijn wij dus hier op Radio 1 als NOS-verslaggevers... om een verslag te doen van die gemeenteraadsverkiezingen. Mark Hamer onderweg naar Utrecht. Dus Karel Johan de Zwart nu met onderwerpen van spraakmakers. Ja, goedemorgen Jurgen. Annemarie Jortsma is vanochtend onze spraakmaker. Joeri Albrecht, directeur van debatcentrum De Bali, is onderweg. Wouter de Winter, chef parlementaire redactie van De Telegraaf, komt zo. En we gaan het natuurlijk hebben over de gemeenteraadsverkiezingen... Facebook, voedselverspilling en ik roep ook nog even de stelling... stemmen is een democratische plicht. Allemaal zometeen vanaf half tien in Spraakmakers hier op NPO Radio 1. De hele dag volgen we die verkiezingen natuurlijk. En morgenochtend uh, dan gaan we hier op NPO Radio 1 in de vroege ochtend... Uh, al die uitslagen analyseren en kijken wat de gevolgen zullen zijn. U krijgt zometeen eerst een overzicht van het allerlaatste nieuws. Dat, uh, dat doet Elisabeth en dan wens ik u vast een prettige woensdag verder. Goedemorgen. Deo Radio 1. Het NOS-journaal. Door een storing zijn bij ING 3 miljoen transacties twee keer afgeboekt. ING zegt dat de dubbele afboekingen zo snel mogelijk worden teruggedraaid. De bank kan niet zeggen hoe lang het gaat duren voor mensen hun geld weer terug hebben. De huizenprijzen blijven stijgen, vooral in de grote steden. Ten opzichte van vorig jaar werden koopwoningen in februari gemiddeld 9,5 duurder. Dat is de sterkste stijging sinds september 2001, meldt het CBS en het kadaster. De brandweer Amsterdam-Amsteland heeft jarenlang te veel extraatjes uitgedeeld aan het personeel. Het ging om bijna 4 miljoen euro aan vroegpensioen en toelagen van de ondernemingsraad. Dat blijkt uit onderzoek. Het misbruik van de gelden duurde 10 jaar. Net als gisteren wordt de Franse oud-president Sarkozy ook vanochtend weer ondervraagd... over de financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Sarkozy wordt ervan verdacht dat hij miljoenen euro's heeft aangenomen... van de toenmalige Libische dictator Gaddafi.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 aneb verkeersinformatie. De ochtendspits lost duidelijk op. Rond Utrecht staan nog de meeste files. Dat had voor een deel te maken met een paar ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat tussen Stroeg en Hoevelaken nog 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De weg is daar weer vrij. Ook op de A1, maar dan vanuit Hengelo naar Apeldoorn, tussen de Afrit Rijssen en de Afrit Markelo nog vier met daar 10 minuten oponthoud. En op de A27 van Breda naar Utrecht, half uur vertraging tussen Gorkum en Lexmond, 8 kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRW. Kiezen voor de Raad en delen op Facebook. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen, bent u er al uit? Heeft de stroom aan debatten u geholpen? Of waren ze juist uh, verwarrend? En heeft u dat dan op Facebook laten weten? Of heeft u inmiddels opgezegd na die verhalen over gehackte data en fake news? Spraakmaker van de dag is Annemarie Jortsma. Goedemorgen, mevrouw Jortsma. Goedemorgen. Heeft u al gestemd? Ja. Ik ben voordat ik hier naartoe reed even langs mijn stembureau gereden. Want ja. uh, ik woon nogal een beetje aan de buitenkant. En dan moet je een flinke afstand afleggen. Ja, ik hoef niet te vragen wat. Hè? Nee, hoeft u niet nee. te vragen. <laughs> Zullen we het gewoon niet doen? Voor- en VVD. Oké, okay, ja, En uh, als weet. het gaat over de inlichtingenwet? Ik zei voor- en oh, VVD. Oh, voor- en VVD, ja. ja. Uh, Mediaforum-lid Jurie Albrecht zit ook aan tafel. Goedemorgen, Joeri. Goedemorgen. Facebook al opgezegd? Nou, ik, ik, ik heb ook nooit, nooit Facebook gehad, gehad eigenlijk. Ik vind het een, een weerzinwekkende medium. Tijdverpesting. En nu we precies weten wat er... Uh wat er ook nog uh, echt achter schuilt, ja. uh, uh, ben ik blij dat ik het ook niet doe. Nee, Goed, gaan we het zo uitgebreid over hebben. De afgelopen weken zijn onze verslaggevers in Brielle en Westervoort... druk bezig geweest uh, om de opkomst in die twee gemeenten nou ja, een beetje op te krikken. En de stelling van Stand.nl sluit daar naadloos bij aan. Die is namelijk stemmen is een democratische plicht. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Stembussen zijn ruim twee uur open. Wat de opkomst is, ja, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar uh, de verkiezingen strekken steeds minder stemmers. In de gemeente maakt amper de helft van de inwoners gebruik van het stemrecht. Het is nu aan u, schrijft het AD. De krant verwacht een lage opkomst en recordwinst voor lokale partijen. Het heeft eigenlijk altijd te maken met uh, onvrede. Onvrede over de landelijke politiek, over... Den Haag, maar wellicht gaan we voor het eerst om te zeggen, een opkomst onder de 50% scoren. Nee, met... dat, dat accepteer ik niet dat, ja. dat dat zo zou zijn. Het is de eerste bestuurslaag, staat het dichtst bij de mensen. Ga stemmen. Het is zo belangrijk dat we met elkaar de democratie vieren op zo'n dag van de verkiezingen. Ja, de redenen zijn wel bekend. Het vertrouwen in de politiek neemt af. En er is veel onverschilligheid over de betekenis die stemmen heeft. Feit blijft dat het stemrecht één van onze grootste democratische verworvenheden is. En uh, ja, die moet je te alle tijden serieus nemen, zou je kunnen zeggen. Straks praten we door. Eerst naar onze verslaggevers. Al bijna drie weken proberen zij namelijk zoveel mogelijk mensen... onder de noemer stemmenslag in Brielle en Westervoort naar de stembos te lokken. Verslaggever Maarten Bleumers is in Brielle. Goedemorgen Maarten. Goedemorgen, al Johan. Is het jou eigenlijk gelukt om, om mensen een beetje te motiveren de afgelopen weken... om dan wel naar die stembus te gaan? Ja, het flauwe antwoord is dat weten we natuurlijk pas eind van de dag. Maar euh, nou, het, is, het is lastig, hoor, want je merkt toch wel... Dat heel veel, ja, het wordt natuurlijk al vaker gezegd, meer dan de helft, bijvoorbeeld hier in Brille ook... 49 procent, is natuurlijk niet gaan stemmen vier jaar geleden. We hebben er alles aan gedaan. Kranten hebben we gehaald. We zijn bij de streekomroep met spotjes langs geweest. Zelf de boer op. En dan merk je dat bijvoorbeeld, ik stond op een winderig voetbalveld op woensdagavond... en dan kan ik nog wel wat jongeren die voor het eerst mogen stemmen... Eh, bewust maken van dat stemrecht en wat voor nut dat dan er heeft. Maar de mensen op straat, ja, is lastig... Um, er speelt hier iets, iets interessants, want wie vorig jaar vier jaar geleden wel ging stemmen... die stemde massaal voor de SP, werd de grootste partij. Maar die kwamen niet in het college. Doen nu niet eens mee met de verkiezingen. En dat wordt ook de gevestigde partijen eigenlijk wel kwalijk genomen... die ze een beetje buiten hebben gesloten. Komt het vertrouwen in de politiek niet uh, echt ten goede? En je hoorde net ook al uh, dat er veel wordt verwacht van lokale partijen. Hier is een vonkelnagel nieuwe lokale partij opgestaan. En het wordt natuurlijk heel interessant om te kijken of die dan stemmen gaan trekken. Maar ja, daar staat dan weer tegenover. We hebben in deze serie al het nieuws gebracht... dat de aanwezigheid van zo'n lokale partij... niets uitmaakt voor het totale aantal stemmen in de gemeente. Dus ja, we moeten het, uh, moeten het afwachten, Carl-Johan. Wij ja. hebben echt ons best gedaan. Uh, ik ben er zo ik bij als een vrijwilliger een mevrouw gaat helpen stemmen. Dankzij een van onze acties, waarbij we dus vrijwilligers hebben gekoppeld aan mensen die minder valide zijn. Maar ook verslaggever Marie Le Weers, die ging tot het allerlaatste moment hier in Briele bij de mensen langs. Gaat u stemmen? Uh, ja. Ja, ja? oké, okay, hartstikke goed. Allemaal. Wat een opkomst hier. Twijfeltje. Twijfeltje. Kijk, hier heb ik, hier heb ik kans om te gaan uh, scoren. Hoe kan ik u overhalen om te gaan stemmen? Ja, ik, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik kan je wel zeggen, ik moet stemmen. Tuurlijk, want een uh, stemmen stem is ook zonde. Maar er wordt toch niet echt geluisterd. Als u nu gewoon, om, om mij een plezier te doen en mijn collega's, gewoon gaat stemmen. Desnoods stemt u blanco. Dan hebben we er weer, weer een stem bij in Brille. Daar zit wat in. Ja? Hebben we een deal? <laughs> Oké, okay, we hebben een deal. Oké, okay. dat goed. Dank je wel. Dank je Ja, Maarten, uh, jij zei net het is moeilijk om iets te zeggen over de opkomst. Maar heb je wel een beetje een indruk? Is er, is er veel reuring? Ja, ik ben natuurlijk even een stembureau binnengelopen. In dit geval stembureau nummer 2, het stadskantoor. Uh, iedereen is positief gestemd. Kwart over negen hadden ze 100 stemmen binnen. Lastig om te zeggen hoeveel dat natuurlijk gaat worden. Maar ik zie wel een constante aanloop als ik ervoor sta. Ja, en hoe zou dat in Westervoort zijn? Dat vragen we ons natuurlijk af. Anne van der Veen, jij bent in Westervoort. Is het daar een beetje, is het een beetje aanloop bij de stembureaus? Nou, het is hier hartstikke druk, Maarten. Dus ik denk oh, dat onze nee, actie doe, nee. uh, zeker werkt. Nou, nu zegt iemand anders hier, u moet niet overdrijven. Nee, ik probeer brillen gewoon een beetje bang te maken. Nou, ik sta hier nu voor een stembroon. Dus uh, ja, ja, er komen mensen. Maar uh, of dit nou druk is, ja, daar moet ik nog even achter zien te komen natuurlijk. Oké, okay, Anne, we, gaan, we horen jou uh, ongetwijfeld nog later deze uitzending. En dat geldt ook voor Maarten Bleumers trouwens. En dan hebben we misschien al iets een beter beeld over de opkomst. Hoewel, dat zou ook wel wat vroeg zijn. Ik ben in ieder geval benieuwd hoe dat gaat aflopen. Die battle die wij al drie weken voeren tussen Briele en Westervoort. Ja, hier in de studio uh, spraakmaker van de dag, Anne-Marie Jortsma. Uh, stemmen is een democratische plicht. Uh, u bent het eens met die stelling? Ik vind het een democratisch recht en een morele plicht. Ja, zo uh, zit het. So, ja, want... Ja, we zijn niet verplicht in Nederland om te gaan stemmen. Nee. Uh, dat is jaren geleden afgeschaft. Maar ja, uh, je moet er wel gebruik van maken. En er zijn heel veel landen uh, waar niet gestemd mag worden. Uh, die buitengewoon jaloers zijn op landen waar dat wel kan. En ook nog waar dat op een eerlijke manier gebeurt. Ja. Ik bedoel, bij ons weet je nou met grootst mogelijke zekerheid... dat ongeveer de uitslag van jouw stem... of de stemmen die je uitgebracht ook gebruikt worden voor de uitslag. Ja. Uh, nou ja, de ja, dat is waar gezien, veel mensen nogal twijfels al... bij hebben. Hè? Nou ja, maar sorry hoor. Uh, als je kijkt hoe gecontroleerd dat gaat. Uh, ik vind het zelf uh, ja, bijna overdreven, moet ik zeggen, want ik, we stemmen nog steeds met het rode potlood, mm -hmm. omdat eigenlijk niemand vertrouwt dat je het veilig kan doen met het internet. Maar ook over het rode potlood kan je natuurlijk op zich wel iets zeggen, want het heeft ook zijn slordigheden. Uh, maar tegelijkertijd, stemmers, de tellingen zijn openbaar, mensen mogen overal bij zijn, het wordt heel nauwkeurig gedaan. Vertrouw je het niet, kan je nog een hertelling vragen van diezelfde stembiljetten. Dus er is... Ja, zo'n grote controle op, dat kan niet misgaan. Nee. En ja, daar vind ik van, je hoort dat gebruik Al was het maar dat je zelf invloed kunt uitoefenen op de samenstelling van jouw gemeenteraad. En dat maakt nog wel wat uit, Zeker. hoe die eruit ziet. Jorie ja. Albrecht, denk jij daar ook zo over? Ja, nee, absoluut. Um, uh, um, we hoeven maar even rond te kijken in de wereld of in de geschiedenis, en dan weet je hoe fragiel uh, een democratische rechtsstaat is. Ik ben historicus en uh, in het allergrootste gedeelte van de uh, ons bekende geschiedenis hadden we geen democratische uh, stelsel. En democratieën zijn veiliger en vreedzamer. En kijk maar even rond in de wereld. Uh, de in China heeft de president zich net tot levenslang ja. uh, leider laten verkiezen. Ja. Verkiezen, ja ja, ja, ja, ja. Drie stemmen blot. tegen hè, in, dat, in dat volkscongres. Uh, in Rusland uh, waren er net verkiezingen waar een hartstikke leuk filmpje te zien is op YouTube. Waar je ziet hoe de, hoe de stembiljetten, uh, de stembus gewoon uh, ja. vol gepropt wordt met... Uh, dus ook de overwinning van Poetin zit op zijn zachts gezegd een luchtje aan. En dan zegt het heel bescheiden. Maar waarschijnlijk was dus... in de voorverkiezingen <laughs> erger. Want Hij ja, heeft nee, gewoon zijn belangrijkste opponenten heeft gewoon niet mee laten doen. Dus, nee, die, uh... heeft die, gewoon, die heeft hij die gedeeltelijk ja. in de gevangenis ja. gestopt, verboden. En je en en krijgt 500 voor... uh, wat is het? dollar, geloof ik. Als je in een stadion uh, kwam kijken naar hoe hij dan zijn verkiezingssfeedje. Ja, nou, ja, nou dat, dat soort dingen. dingen. en dat moet, dan, dan moet je toch inderdaad. En dan moet Anne-Marie jorets maar helemaal gelijk geven. Het is ja. uh, hartstikke belangrijk. En als je niet gaat stemmen. en dat beseffen heel veel mensen zich niet. Dan is het dom. Maar dan stem je ook. Dan stem je namelijk op uh, alle andere partijen. Hè, proportioneel. Dan stem je ook op allerlei mensen. waar je het waarschijnlijk echt helemaal niet mee eens bent. Nee, als je niet stemt, heb je ook de regie eigenlijk niet in handen. Nee, maar dat niet alleen. Je hebt niet alleen de regie niet in handen. Um, het, het, het kiesstelsel werkt zo... dat dan je stem dus niet geldt... en dat na vanand een ja. stukje daarvan... aan een partij, aan die andere partijen ja. komt. Ja. Dus, um, wat als je, je waarschijnlijk helemaal je niet Je bent wilt. het vast met sommige mensen echt helemaal niet eens. Dus dan ga gewoon vooral wel stemmen. Ja, ja. Mag je nog één ding aan toevoegen? Ja? Kort. Er is geen partij waar je het 100% mee eens bent. Ik ook niet. Maar je zoekt dus naar een partij... die in grote lijnen jouw visie op de maatschappij deelt. Ja. Dat is wat je eigenlijk gebruikelijk doet. En ja. daarnaast kijk je dan of zijn het goede mensen. Maar... Uh, en ik vind dat zelf wel dat. Heel dan word lastig. ik toch even nieuwsgierig. Want met welk punt van de VVD bent u het dan niet eens? eens? Oh, er zijn er regelmatig op lokaal niveau dat men keuzes maakt. Waarvan ja. ik denk: van, soms moet maken, omdat men in de coalitie zit en je een compromis moet sluiten waar je natuurlijk als partij zelf van zou zeggen... ja, als ik het voor het zeggen zou hebben, zou ik het anders doen. Ja. Um, en dat, dat vergeten mensen heel vaak, dat dat zo moet. Um, en wat zou ik daar nog meer over, uh, over zeggen? En je merkt dus ook dat tegenwoordig heel snel partijen opgericht worden... rond één klein item waar men het met de partij waar men vandaan kwam... niet mee eens is. En ik vind dat ontzettend jammer, want daardoor... Ja, wordt het allemaal moeilijker om coalities te sluiten. En wat men vergeet, is dat de ja. kans dat juist dat ene punt dan te realiseren is... allemaal kleiner wordt in plaats ja, dus van Door die voter. versplintering, juist. Ja, je kan ja. beter proberen te zorgen dat je bij elkaar blijft... en een compromis sluit, wat in elk geval nog een beetje doet wat jij wil. Ja. Dan dat je elke keer probeert jouw ultieme standpunt. Ja, ik zeg wel eens: het lijkt de Kerk op Urk wel. Ik weet dat ik mensen op Urk nu ontzettend beledig. Nou, waarom? Maar dat is nog, toch een feit? Al die Daar scheuringen. worden nog nieuwe kerken gebouwd, ja. omdat weer een gemeenschap zich afscheidt van een andere gemeenschap. Ja. En het wordt allemaal kleiner. Ja. Goed, er wordt veel gereageerd op de stelling. En we krijgen mailtjes binnen en ook via Twitter en Facebook. Mensen die er nog wel op zitten, uh, Juri. Uh, Thomas Stokhoff <lacht> is het eens met de stelling, maar uh, ik begrijp wel dat er weinig animo is om te gaan stemmen. De raadzaal is voor velen veel te ver weg met een hele hoge drempel. En in veel gemeenten is de politiek slangenkuil waarin de wethouders en raadsleden over elkaar heen buitelen. En daar wil je verre van blijven. Pieter Fokkink gaat niet meer stemmen. Gemeenten draaien voor het overgrote deel op ambtelijke bureaucratie. Zo'n beetje ongeacht welke club in het bestuur zit. Er is geen gebrek aan vertrouwen, maar gebrek aan macht. Het doet er namelijk gewoon helemaal niks toe wat je stemt. En Jan van Berkum reageert eens zonder stemmen. Geen commentaar. Stemplicht weer invoeren wat mij betreft. Huh? Nou, dat is duidelijke taal. Ja. Uh, in de studio hebben wij twee mensen uit onze community uitgenodigd. Ja, anders hadden we u waarschijnlijk aan de telefoon gehad Dus we dachten op deze dag. We nodigen u gewoon eens even uit. Gerry de Jong en Steven Dijk, welkom. Um, een korte reactie op de stelling graag. Stemmen is een democratische uh, plicht, Gerry de Jong? Nee, absoluut niet. Waarom niet? Nee, dat is een... een uh, de mens is een autonoom iets. Dus je mag zelf beslissen of je daaraan meedoet of niet. Ja. En ik vind het ook heel belangrijk dat dat gebeurt. Ik ben overtuigd niet stemmer, En dat is eigenlijk mede door... Uh, ja, helaas, mevrouw Jorotsma, de VVD. <laughs> en dat komt mede door het Oekraïne-referendum. Ik heb een hele mooie brief van meneer Rutte thuis. Ja. Waarin hij niet zegt, het spijt mij. Nee, het spijt mij dat u het zo opvat. En dat is mij heel erg in het verkeerde keelgat geschoten. Wat, wat, wat vindt u daar zo specifiek vervelend aan? Dat u dat zo opvat, dat u die Nou, hij gebruikt? heeft... Uh, uh, ik ben ongeneeslijk ziek. Ja. Al vele jaren afgekeurd. Dus ik heb een uitkering. Ik heb altijd gewerkt in de zorg. Terminale thuiszorg ook. Dus een hele zware baan. En uh, wat hij eigenlijk heeft gezegd na de verkiezingen... is dat hij zegt van ja, maar uh, jij doet er niet meer toe... want je draagt niet meer bij aan de maatschappij... Maar meneer Rutte vergeeft dat ik wel jarenlang meegedragen heb aan, uh, gedaan aan die maatschappij, diezelfde maatschappij waar hij op doet. Ja. En dat ik er niet op gevraagd heb om ziek te worden. Dat was geen keuze. Nee, maar u bent uh, u bent eigenlijk een beetje boos. Of behoorlijk boos. Op Mark Rutte, begrijp ik? Nou, niet alleen op Rutte hoor. op het Nee, hele... want dat is dan de vraag, is dat een reden het... om helemaal niet meer te stemmen? Nee, het is uh, een nee. heleboel dingen bij elkaar, is voor mij een reden geweest om niet te stemmen. Noem nog eens wat factoren uh, dan. Ik ben uh, ik heb in het klasje van de PVV gezeten, van Marjolein Faber. Dat zal vast geen geheim zijn. Ik heb ook Pvv gestemd ooit. En, Waarom zou uh, dat geheim zijn dan? Ik, ik zeg dat zal geen geheim nee. zijn. Okay. Nee, ja. dat ik dat doe. Maar um, ja, sommige mensen zullen zeggen, het is rancune, Dat is het niet. Maar ik heb daar uh, daadwerkelijk mee mogen maken wat ik dus voor de camera's al dacht, zeg maar... heb ik daar in de achterkamer gezien. Bij de PVV, ik, in dat en, klasje? Ja, en daar ben ik van geschrokken. En wat was, wat was dat? Waar schrok u dan van? Nou, dat men dus... Uh, uh, A, is de PVV is een bliksemafleider, dat is één. Maar het tweede is dat er gewoon dingen worden gezegd... waarvan je denkt van... Hoe, hoe, hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij om dat te doen? Dat is gewoon een schoffering van het volk. Het zijn allemaal volksvertegenwoordigers. Maar bent u dan niet vooral teleurgesteld in... Uh, als ik het even optel nu, Mark Rutte en de PVV? Nee hoor, ik ben ook heel teleurgesteld in meneer Pechtold... van D66 oh. bijvoorbeeld, uh -huh. die zijn kroonjuwelen overboord gehoord... waarvan hij voor die tijd nog van het referendum zei... dat moet te komen. En nu zegt hij van... Uh, nou, maakt niet uit. U vindt het ongeloofwaardig? Ja, ik vind het heel ongeloofwaardig. En ik vind het geen volksvertegenwoordiging als je de burger buitenspel zet. Nou, Steven Dijk, hartelijk welkom, nogmaals. Goedemorgen. U bent een welstemmer, hè? Ja, ik uh, vind het overigens geen plicht. Ik uh, voeg aan, uh, ik sluit aan bij mevrouw Jorritsma. maar het is een recht. En ik vind vooral de plicht van de politieke partijen... om hun kiezers optimaal te motiveren om te gaan stemmen. Ja. En ik vind de actie in Briele en Westervoort... Uh, eigenlijk nergens op slaan. Want dat is een beetje van ga stemmen. Het maakt niet uit wat. Ja. Dat bleek ook net in het fragment. Stemt u dan maar blanco? Ja, dan maakt het dus echt helemaal niks uit. Alleen de opkomst gaat wat omhoog. En als je straks in Briele Westervoort. Nou oh ja, we hadden tacht... toch geconstateerd dat uh, ga stemmen wel degelijk wel belangrijk is. Omdat ja, maar als moet je, je echt helemaal niet gaat vinden, maar. Maar. Nee, natuurlijk. Het, het gaat dat keuzes wel. maken. Ja. En dat is het leuke. Uh, ik woon in uh, Diemen provincie Noord-Holland. Ja. In 2001 kreeg ik een brief van meneer Van Kemenade. En de strekking van die brief was, ga vooral stemmen, het maakt niet uit waarop. En toen dacht ik, ja, dat maakt dus nou juist wel uit. En Daarom uh, ga je stemmen. Dus ik vind niet dat meneer Van Kemenade of onze huidige burgemeester... mensen moet oproepen om te stemmen. Nee, ik heb gisteren duizend folders bezorgd om te vertellen... waar ik voor sta en wat ik graag wil. Want ik sta zelf op de lijst, dat maakt het wel erg makkelijk... Ik ga voor de achtste keer. Stem op keer. mij, zeg je dus? Ja, <laughs> nou, dat, dat staat er. Nee, dat goed. staat ook in de volk. Stem goed. lokaal ja. Steven Dijk. Ja. Nou, dat nee. kan alleen indienen. Dus en wat, gaat Steven Dijk dan, <laughs> nee. wat gaat Steven Dijk dan doen de komende jaren voor die kiezer? Uh, ik heb een aantal speerpunten waarvan ik zeg die vind ik heel belangrijk. Ja. Doe, noem er even twee. Want voor, ik noem er twee. anders gaan we het hele partijprogramma door. Nee hoor, nee, nee. Ploeteren. nee, nee, nee, nee. we misschien niet willen. Nu. Wat ik vooral merk is dat het armoedebeleid zich heel erg focust in gemeenten op de mensen die een bijstandsuitkering hebben. Want ja? die zitten in de kaartenbak van de gemeente. Dus mm -hmm. die kunnen ze bereiken. Terwijl er allerlei regelingen zijn voor mensen die daar net boven zitten. Ik kan me voorstellen dat mijn buurvrouw met haar uitkering net boven dat minimum zit. En ook niet in de gemeentelijke kaartenbak zit. Dat betekent dus dat die bijna niet bereikbaar is voor de gemeente. Want vanwege de privacywetgeving komt men daar niet achter. Dus ik weet dat in Diemen uh, ongeveer 20% van de mensen die recht hebben op uitkeringen... Ja. daar gebruik van kan maken. Okay. Dat is één punt. Dat is één. En het tweede punt is dat er uh, meer betaalbare woningbouw moet komen. Nou, we hebben een of ander oud sportpark. Ik ben in het verleden wethouder geweest en ik heb die sportclubs uh, verplaatst. Eentje naar Almere, de honkbalclub. Heel verstandig. Uh, die is daar meteen failliet gegaan over. Oh, nee, is er weer hoor. Uh, unique Giants was dat destijds. Ja. Uh, wij gingen, hadden plannen om daar woningbouw uh, te te plegen. Mm -hmm. dat ging, toen lukte het niet om het van de grond te krijgen. Maar we gingen twee keer per jaar maaien. Waardoor het uh, mooi uh, okay, sportwerk bleef. Nee, ja. Ja, ik, ja. Mijn opvolger ontdekte dat dat 2000 gulden per jaar kostte. En die heeft dat geschrapt. En binnen twee jaar was het een natuurgebied. En nu mm -hmm. mag er niet meer gebouwd worden. <laughs> Oei, nou, ja. Dat zijn we nu bespreekbaar aan het maken. Om dat fantastische natuurgebied dan toch maar weer vol te bouwen. Met woningen voor mensen uit de gemeente en omliggende gemeente. Punt. Goed. Uh, pun, uh, twee punten gemaakt dan uit het verkiezingsprogramma van uh, Steven uh, Dijk. Wij gaan eens even kijken hoe u in het land daarover denkt. Charlotte Brandt, parlementair historicus, Universiteit Utrecht. Ja, U belt niet toevallig. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wij hadden ooit, en uh, dat is even van belang in verband met deze uh, stelling van vanochtend stemmen, is een democratische plicht. en Het wordt plicht. Uh, Nederland kende van 1917 tot 1970 een opkomstplicht, hè? Ja, dat klopt helemaal. Ja, in 1917 hadden we een stemplicht. Dus echt een wettelijke verplichting om een stem uit te brengen. Ja. En in 1922 veranderde dat in een opkomstplicht. Dus moest iemand zich melden met zijn stemkaart bij het stemlokaal. En uh, nou, als we kijken naar die invoering van, de, uh, van die stemplicht, opkomstplicht... dan zien we dat dat samenhangt met het uh, nieuwe kiesstelsel... wat wij in 1917 kregen, van evenredige vertegenwoordiging. Waarbij het van belang was dat alle stemmen meetelden... En um, het er ook om ging dat het echt een afspiegeling werd van uh, de samenleving. Ja. En dan was het natuurlijk zo dat we wel in 1917 alleen het mannenkiesrecht hadden en in 1922 pas het vrouwenkiesrecht. Ja. Maar dat was het uh, idee daarachter. En uh, wat is eigenlijk het verschil tussen een stemplicht en een opkomstplicht? Ik bedoel, als je uh, opkomt dagen, dan ga je doorgaans toch ook gewoon stemmen? Of blijf je dan vlak voor het hokje toch uh, dat je denkt, nee, ik doe het toch maar niet? Maar dan ben je, wel, nou ja, ben je er wel geweest. Zoiets? Ja, dat, dat wordt, in, in, wordt natuurlijk veel door elkaar gebruikt. Maar bij een opkomstplicht hoef je in feite alleen te melden met je stemkaart. Hoef je feitelijk niet te gaan stemmen. Okay, ja. uh, dus dat is, dat is eigenlijk uh, het verschil. Maar het wordt heel veel door elkaar uh, gebruikt. Ja. Waarom is die uh, opkomstplicht dan? Want dat is het uiteindelijk geworden. Hè? Uh, waarom? Is die afgeschaft in 1970? Ja, er uh, zijn heel veel... Uh, er is tussen 1917 en 1970 heel vaak over gesproken... moeten we het houden of niet. En het is misschien wel even belangrijk om te zeggen... dat vooral bijvoorbeeld de katholieken en de VU waren heel erg voor het behouden van die uh, opkomstplicht. Want zij vonden dat het staatsbelang boven het individuele belang uh, ging. Mm -hmm. Terwijl andere partijen, zoals bijvoorbeeld de SDAP en de ARP... zeiden, nee, we moeten dit afschaffen... het is een individueel recht van de burgers... Ja. En feitelijk is dat ook wat uiteindelijk in 1970... onder het kabinet van uh, minister-president Pieter Jong uh, werd gezegd. Ja, we kunnen eigenlijk beter uh, bewuste kiezers hebben... dan uh, uh, gedwongen onverschillige kiezers. En daarbij, wat mm -hmm. belangrijk is op te merken... is dat de sancties die eraan hingen als je niet ging stemmen... Ja. en dan ging het over een berisping van de burgemeester... of een boete van enkele gulders... Um, dat kon niet goed worden gehandhaafd in de praktijk. Nee, want dat is dan inderdaad, hoe, hoe controleer je dat? Dan moet je bij al die mensen langs. Krijg je dan een ambtenaar aan de deur als je niet uh, ja. was gaan stemmen? Ja, het was zo dat de burgemeester daarover ging. En ja. hij kreeg dan te horen van mensen dan in zijn gemeente niet waren komen opdagen. Ja, en u kunt zich voorstellen dat op het moment dat het om een hele grote gemeente gaat. dat een burgemeester vaker denkt: nou ja, laat dan maar even zitten, want dat kost mij te veel tijd. En je kreeg dan echt een oproep van waarom ben je niet geweest. En als je dat niet kon uh, weerleggen... dan kon je echt uh, ja, een berisping krijgen of een geldboete. Ja. En hoe kleiner de gemeente, ja, hoe sneller je uh, dat, uh, dat kreeg... Uh, maar ja, er was dus echt wel sprake van willekeurig. Ja. Um, nou is de vraag natuurlijk, uh, dat is dus in 1970 afgeschaft, die opkomstplicht. Uh, de opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, uh, dat was een laag record. Ik geloof van 53,8 procent, als ik het goed heb. Um, wat heeft dat afschaffen van die opkomstplicht gedaan met de daadwerkelijke opkomst? Ja, de opkomstplicht is, of de, door het afschaffen daarvan uh, is de opkomst echt gedaald. We zagen het eigenlijk al in 1970, de eerste verkiezingen daarna waren van de statenverkiezingen. En die gingen direct naar 70%. Ja, en nu zijn die eigenlijk voor de statenverkiezingen onder de 50%. En we zien eigenlijk bij de gemeentes loopt die omlaag. Eigenlijk alleen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer zien we dat die tussen 80 en 88%, dus, dus nog redelijk hoog... Ja. Uh, maar eigenlijk wat mensen dachten, van nou ja, de mensen zijn het volk is mondiger geworden, ze zijn volwassen genoeg geworden. Voor 1917 had een hele kleine groep Nederlanders maar het uh, stemrecht en dat werd dus in de loop der jaren uitgebreid. Ja, mensen dachten, de overheid dacht, nou iedereen is zich bewust van deze, uh, het recht dat hij heeft, dus mensen gaan wel. En dat bleek toch wat te optimistisch allemaal. Charlotte Brand, hartelijk dank voor dit uh, historische overzicht... en inkijk in uh, nou ja, wat er allemaal gebeurd is sinds 1970... de afschaffing van de opkomstplicht. Ja, we gaan eens even kijken, want behalve twee gasten aan tafel hier uh, uit het land... gaan we ook uh, natuurlijk even naar de bellers in het land. En robert Jans Stegeman, goedemorgen. Goedemorgen. Stemmen is een democratische plicht. Wat vindt u? Nee, dat is geen plicht. Ik vind, uh, je hebt ook het recht om niet te gaan stemmen. Daar geef je ook iets bij aan waarschijnlijk. Uh, of dat het je helemaal niks interesseert, of dat... Uh, je het helemaal niet eens bent met uh, wat er in je gemeente gebeurt. Of dat uh, jouw partij er niet tussen zit. Mm -hmm. Het is wel onduidelijk ja, als je dan niet gaat. Dus uh, het is veel, veel slimmer om, uh, om wel te gaan stemmen. Want dat is natuurlijk ook een prachtig recht wat we hier hebben al, uh, al vele jaren. En ja, als je, en als jouw partij er niet tussen zit, ja, wat let je om zelf uh, iets op te richten en, en mee te doen. Ja, nou, volgens <lacht> andere jongens, maar is dat niet zo'n goed idee? Nou, iedereen heeft het recht die partijen. om dat te pogen. Maar... Het lastige is dat men denkt altijd... dat dat dan ook meteen oplevert... dat het onderwerp waar men dat voor gekozen heeft... dat dat dan opgelost wordt. en dat ja. De teleurstelling is vaak nog groter. Terwijl ik denk, je kan beter proberen je aan te sluiten... of mee te doen met een partij... die ook werkelijk meegaat dingen naar uh, verantwoordelijkheid. Dan kun je ook invloed gaan uitoefenen... op wat gaat die partij dan doen. Um, ja. uh, en, het is ja. niet de meest effectieve manier. Nee, denk ik, ik denk het niet. en Je ziet ook gemeenten... Ja, eigenlijk zie je het op nationaal niveau natuurlijk een beetje hetzelfde. Uh, de, de standpunten van politieke partijen moeten noodgedwongen verwateren... als je in coalities terechtkomt met veel meer partijen. Dat kan niet anders. Nou, het is, het, is een, het is maakt het, is echt, het ingewikkeld. Jori, het, is, het is echt een imperfect uh, stelsel, de democratie. Is dat is het ook. En, en, maar maar, het, maar het, is, het is wel het beste wat er is. Precies, maar het is beter net zoals dan, de politieke partijen ja, ook is, imperfect zijn. Het is beter dan oh. al het andere. Dus, ja. kijk, de teleurstelling van mevrouw ook net, die, die ja. is helemaal begrijpelijk. Snap ik ja, want, maar. want er zijn allerlei dingen zeer teleurstellend in het leven. Aan mensen, het is mensenwerk. In ieder bedrijf waar je werkt, kom je altijd soort soort dingen tegen. Maar het is beter dan alle andere systemen, waarbij uh, kleine groepjes, of soms één iemand he, of gewapende groepen of zo, het voor het zeggen hebben. Ja. En dat is, dat is wat je erg in gedachten moet houden met die partijen en met die democratie. Natuurlijk is het imperfect. He, maar het is de bedoeling dat het imperfect is. Want iedereen moet een beetje aan de beurt komen. Ja. Je moet proberen dat iedereen zich erin vindt. En als iedereen zich erin vindt, vindt ook niemand zich erin. Zo ja. is dat. He, het is dus niet perfect voor. En dat is het verwarrende met die democratie, waarom het ook best wel tot teleurstelling leidt... is begrijpelijk, maar hou even in je hoofd hè, wat het alternatief is... Dat is veel en veel en veel vervelender. Gerry de Jong, uh, als je dit allemaal zo aanhoort, uh, lid van onze community en overtuigd niet stemmer inmiddels. Ah, ja. ja, het is niet mijn uh, doel hier om jou wel naar de stembus te krijgen, hoor, uh, per se. Maar ben je enigszins in beweging gebracht door alle argumenten die nu voor mij nee, komen? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee blijft, uh... tijd niet meer. Sterker nog, ik ga dit land verlaten. Oh, dus wat dat, er dat gaat, zijn wel hele rigoureuze maatregelen. Ik ben er helemaal zat van. Ja, ik heb geen betere democratie gevonden. Ja. ja. Okay. ja. Um, nou, een betere democratie, de laten we het zo zeggen, dat het in mijn ogen daar wel beter is. En dan gaat het om puur mijn ogen. Ik kijk naar mezelf. Dat is makkelijk zat. Ik heb lang genoeg gekeken naar de mensen om me heen. En inmiddels heb ik het recht om naar mezelf te kijken. Maar u had het net over een versplintering van partijen en dergelijke. Dat is helemaal niet zo'n goed idee is als mensen zich afblitsen en dergelijke. En de mensen moeten zelf maar weten. Maar ik vind het geen u, goed idee. Bent u niet ook, de VVD is ook ooit ergens begonnen. De B van de A is ook ooit ergens begonnen. Waarom hebben deze mensen niet het recht om ook ooit ergens te beginnen? Nou, dat recht hebben ze het recht wel. Hebben dat is ze volgens mij het probleem op. niet. Ja, Volop. Alleen dus meestal is het niet. Kijk bij de VVD, bij de Partij van de arbeid, bij het CDA, bij deze, gaat het uit van een soort visie op de maatschappij. Dat is breder dan één enkel punt. En ik zie bij heel veel mensen die lokaal uitstappen, want vaak ja. stappen ze uit een bestaande partij, is ja, dat, dat heel kost. vaak om één onderwerpje. Zelf. En ja, dat vind ik jammer. Ja. Oké, okay, we gaan het hierbij laten. Ik ga jullie bedanken, Gerry de Jong en Steven van Dijk, voor jullie komst naar de studio. Hartelijk dank. De uitslag van de stelling, voorlopig, 71% is het eens met de stelling dat stemmen een democratische plicht is. We praten zo verder. Ik weet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 Hoe zit het dan met de Franse wet en regelgeving? HR, Payroll en Tax and Legal doe je met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. SD uh. Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op vliegringo.nl. HR, Payroll en Tax and Legal doe je samen met SD, SD Works. works, works. Uh. Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op